Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. De ene dag minister en de volgende dag het bedrijfsleven in, dat mag niet meer. Want er zijn nieuwe, strengere regels tegen belangenverstrengeling van politici ministers die bijvoorbeeld bij een bedrijf willen gaan werken, mogen dat pas na twee jaar doen en niet bij bedrijven die iets met hun ministerie te maken hadden. Verslaggever Irene Oostveen vertelt dat er ook een einde komt aan een andere lobbytraditie. Onder lobbyisten is het de gouden troef, de toegangspas van de Tweede Kamer, waarmee je vrij toegang hebt tot de wandelgangen. Tot voor kort konden Kamerleden daar onbeperkt dus een hele leven lang gebruik van maken. Maar vanaf 1 maart is dat afgelopen. Aanleiding voor de nieuwe regel is de carrière move van Cora van Nieuwenhuizen van de VVD? Zij was minister van Economische Zaken en Klimaat en ging daarna in de energielobby werken. De Europese anticorruptieorganisatie heeft Nederland daar al een keer voor gewaarschuwd. Iedereen ouder dan 18 mag in het Verenigd Koninkrijk al een boosterprik tegen het coronavirus halen. De club die over de Britse vaccins gaat, verwacht dat mensen beter beschermd zijn tegen de nieuwe coronavariant. De Nederlandse voetbalsters hebben gelijk gespeeld tegen Japan vanavond, maar gescoord werd er niet. De stand bij het oefenduel bleef 0-0. Het gebeurde nog niet eerder, een passagiersvliegtuig dat landt op Antarctica, maar onlangs is het gelukt. Een speciale crew bestuurde het vliegtuig en vloog in vijf uur van Kaapstad richting Zuidpool. En het is trouwens best lastig landen daar, vertelt de piloot van de vlucht, want het is glad en het reflecteert. Er zijn of concerns die missie like this, because there is no approach, navigation of visual aids to support the approach. landing runway... ice. Idee is om in de toekomst de vlucht te gebruiken... voor een klein aantal toeristen, wetenschappers en essentiële vracht. Het weer nog vanavond hier en daar een bui. Op plekken waar de bewolking wegtrekt wordt het snel koud. Morgen ook weer veel regen, flink wat wind en 8 tot 10 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM show into the time This messy room looks so I'm gonna show you what it feels like I'm gonna show you what it's real And now the night runs into time. Met uh, It's Clear. Dat hebben ze uh, vorige week uh, gedropt. En het leuke is... dan weten ze uh, niet het uh, bestaan uh, van een alternative FM. weten ze ook niet het bestaan van 3 voor 12 Noord-Holland. Dat weten ze dan ook niet. En ze zeggen, nou uh, jongens, de volgende keer wel even opletten. Nou, Hele uh... mede mede. <laughs> Het ja, lijkt me altijd wel uh, verstandig om dat op die manier te doen. Dus uh, bij deze uh, hebben we het uh, rechtgetrokken. Maar uh, de kans dat ze weer met nieuw materiaal komen. En dat is niet geheel ondenkbeeldig. Uh, betekent dus dat ze dan uh, ons wel gaan inlichten, denk ik uh, zo. Um, Harlem Lake, zeg je dat wat? Ja. ja. Ja, die hebben we laatst wat uitgebracht. Uh, ja, een heel album. A Fool's Paradise Volume 1. Uh, niet alleen dat. Maar uh, ik, ik heb begrepen dat, uh, dat er een aantal mensen in de landen daar nogal erg uh, lyrisch over zijn. Waaronder Johan Derksen. Die zei dat dit on-Nederlands uh, vond. Dus... Okay. On-Nederland. Ja, on-Nederlands goed. On-Nederlands goed. Ja, dat zei um, hij. Uh, Grollo. Daar hebben ze het uh, album gepresenteerd. En als ik ze als ik grollo zeg, dan moet jij ook wel iets uh, weten daarover. Weet je dat niet? Nee, grollo, Wat is grollo. QB en de Blizzards, die kwamen oh. er vroeger vandaan. Ja, dus, uh, uh, oh. uh, and is. Blizzards ken ik wel. Ja, dat ja, is uh, jaren 60. Maar uh, het, het leuke was: uh, Janne Timmer, die, uh, die was vorige week bij ons in de uitzending. En die kreeg. Ooit een album van QB in de Blizzards van de oom. Die begon ze af te luisteren. Die was in één keer helemaal verkocht. Dus ik denk dat het zo een beetje ontstaan is, het verhaal blues. Um, nou, het is uh, bij deze, die we dan ook even laten horen, dit is uh, nummer uh, Please Watch My Back van uh, het uh, album A Fool's Paradise Harlem Lake. I'm just going, I'm just going outside. I'm gonna be smoking one cigarette underneath the knee on a lie. Hey baby, yeah, you right there, put your places, keep an eye on Stealing the love light from my eye I didn't even notice that she had left me Until the bartender said, all right, everybody, good night Please just I'm Keep... Existent Springs van Nevin. En daarvoor hoorden we Please Watch My Back van Harlem Lake. Um, over Nevin gesproken. Want vorige week was het uh, weer zover. Hij heeft uh, een uh, nieuwe single uitgebracht: uh, Backseat Show. En ja, dan is het ook weer even uh, leuk om even met haar uh, te praten over die tweede single. Uh, goedenavond, Nevin. Goedenavond. Ja, uh, vorige uh, maand uh, was jij nog uh, hier uh, te gast om uh, bij 3 voor 12 noord Vloedgolf het een en ander te doen. En uh, nu uh, zit je dat uh, gade te slaan, neem ik aan, of niet? Of doe je dat niet? Sorry, wat zei je? Uh, zit je het nu gade te slaan uh, via het internet, uh, wat we aan het doen zijn? Want uh, we hebben weer een vloedgolf uh, vanavond, dus... Ik ben, ik ben een beetje slecht in Nederlandse uitspraken. Oh, uh, nou ja, misschien uh, volg je... Uh, ja, ik weet niet of, of je de uitzending volgt. Dat is, is eigenlijk een beetje... Oh ja, ja zeker. Ik, ah. ik, volg, ik volg jullie ook op Instagram en Facebook. Ah, oké, ah, oké. Okay, okay. dus, uh, uh, goed, maar... Uh, Non-existent springs... Uh, die, die heb je uh, uitgebracht. Uh, hoe waren de reacties over het algemeen... Uh, over die single, voor jou? Uh, Non-existent springs, ja... Um heel positief. Want ik eigenlijk, ik had ja, ik had wel verwacht dat er gewoon reactie zou zijn, natuurlijk. Mm. Uh, maar uh, nee, het, het verbaasde me ook van mensen waar ik eigenlijk helemaal geen contact meer mee heb. Dat zij me alsnog ook een bericht hadden gestuurd van hey, tof single en uh, leuk dat je dit doet. En ja, weet ik, daar, daar ben ik wel een beetje blij van. Ja, ja. Uh, uh, ja, want, uh, want, uh, want, uh, ja, want je bent nu uh, bezig ook, hè? Want de vorige keer uh, uh, uh, zei je ook van ja, je EP die moet, uh, moet toch af. Uh, uh, haal, je, haal je die planning? Uh, ja, ik, in principe, ik heb gewoon uh, voor nu komt er binnenkort ook weer een nieuwe single aan. <laughs> ja. En uh, dan ga ik uh, aan het begin van volgend jaar, dan uh, breng ik mijn EP uit. Uh, de nieuwe single, uh, dat is Backseat Show. Uh, want, want ja, uh, hij is wel een beetje creepy, vind ik. Ja. Of niet? Ja, ja dat was ook wel een beetje de bedoeling. Ja. Uh, wat, wat, uh, hoe, hoe ben je tot dat nummer gekomen om, uh, om het zo uh, neer te zetten? Um, ja. Ja. In eerste instantie... Uh, uh, had mijn producer een soort van meer R&B-kant opgegaan. Uh, ja, had hij meer een soort van R&B-track ervan gemaakt. Of nou ja. ja, een opzetje daarvan gemaakt. En um, toen dacht ik... Omdat ik best wel veel zeven akkoorden erin gebruik... dus dat, dan verleent dat snel naar die kant, uh -huh. I guess. Maar um, toen dacht ik... Ja, eigenlijk vind ik het er helemaal niet zo goed passen. Dus toen hebben we het gewoon weer helemaal van scratch opnieuw... Ze uh, zijn begonnen met een, uh, een bass-sound. Uh, uh, ja, en daaruit hebben we het een soort van verwerkt. En daarom klinkt het waarschijnlijk zo onwijs duister en donker. Omdat ja. de bass is best wel uh, dominant in het nummer. En, uh, ja, maar ik, ik, dit is eigenlijk eerlijk gezegd... mijn favoriete nummer van de EP. Dus, uh, ja, ja is, is het ook zo... Uh, is het ook een onderdeel van jou? Uh, dat, dat, dat, dat het een beetje... Ja, de duistere kant af en toe een beetje belicht moet worden. Ik zeg niet onderdeel van je karakter, maar trekt het, laat ik het anders zeggen, trekt het je aan, die, die kant? Ja, ja ik, ik vind het ook eigenlijk veel, ik voel me er veel makkelijker in om, om op die manier zeg maar te schrijven dan over hele... <laughs> dat klinkt heel deprimerend, maar ik vind het makkelijker over dat soort uh, onderwerpen te schrijven dan over hele blije, blije dingen, maar ja, ik denk dat het gewoon makkelijker te omschrijven is, want als je echt een geluksgevoel hebt of zo, dat, dat ik weet niet, ja. ik heel lastig te omschrijven in woorden in ieder geval. Ja. Um, is het ook zo dat je um, ja, uh, daarmee eigenlijk dan ook meteen de gevoelige thema's aan uh, durft uh, te roeren? Want is dat, is dat ook niet uh, een onderdeel ervan, dat je dat uh, en passant, nou ja, eigenlijk uh, meteen ook maar meeneemt, uh, in, in dat opzicht, want ja, ik kan me voorstellen uh, de, uh, de, deze, als ik het even zo begrepen heb, gaat toch wel over serieuze zaken. Ja, wat was de vraag ook alweer? Nou, uh, he, de donkere kant, he, dat trekt jou aan, maar tegelijkertijd gaat het ook om, om de thema's die je meteen aanroert. Dat was eigenlijk een beetje de kern van de vraag. Uh, is dat, uh, dat, ja, uh, is, is dat fijn dat je dat meteen uh, meeneemt? Ja, dat is voor de luisteraar om te bepalen. Sommige mensen die kunnen zich ongemakkelijk even voelen in hele duistere nummers. Andere mensen die vinden het geweldig. Ik denk dat het een beetje, dat het een beetje aan je spaak ligt. Maar ja. ik vind het zelf in ieder geval belangrijk om over dat soort onderwerpen te schrijven. En uh, ik schrijf er ook graag over. Ja. Dus, uh, ja. Maar het kan natuurlijk. Ik bedoel er me ook mee te zeggen. Uh, is het dan ook de bedoeling dat je probeert om mensen daarmee aan denken te zetten? Ja, ja zeker. Ja, huh? dat is sowieso wat, uh, wat ik met mijn liedjes wil doen. Ik vind het ook heel mooi dat, dat zeg maar in songwriting uh, dat, dat zo, uh, zo gaat, dat, ja, dat je een soort van interactie hebt met, uh, met publiek, zonder dat je het publiek daadwerkelijk spreekt, zeg maar. Ja, huh. dat, uh, ja want, uh, want uh, heb je die, uh, die skills uh, zijn die dan ook uh, ja, die, die vaardigheden zijn die je ook uh, bijgebracht in, in dat opzicht? Dat van van songwriting, van deze kant van songwriting, dat bedoel ik. Um. Ja, ik weet niet, ik denk dat het gewoon ook best wel algemeen is dat, dat het... Ik weet niet waar dat het dan precies aan ligt, daar zou ik het misschien in moeten inlezen... maar dat het gewoon makkelijker is om over verdrietige onderwerpen te schrijven... dan over gelukkige onderwerpen. Maar dat is vaak ook omdat je vaak van je af wilt schrijven. En als je heel gelukkig bent, dan wil je graag in dat moment... Niet dat ik een ongelukkig persoon ben, of absoluut niet. Nee. Maar, maar dan wil je graag in dat moment blijven zitten... in plaats van een soort van, er komt dat op te reflecteren of zo. En, ja... Uh, ik, ik denk dat dat een soort van is hoe mijn schrijfproces gaat. En dat het gewoon vaker over verdrietige onderwerpen gaat. Ja. Dan over blije onderwerpen. Het, ja... Dat, uh... ja. Ja, wat, wat, wat mij ook opvalt hè, je was hier de vorige maand met een akoestische gitaar uh, en, en dan ineens hè, dan de, die nummers zijn dan, dan heel klein maar op een moment dat je uh, begint het ook klein uh, begint het ook uh, op die manier uh, op een akoestische gitaar en dat, uh, dat je dan voor jezelf al in je hoofd hebt van zo moet het uh, nummer uiteindelijk gaan klinken ja ik begin ik, als ik nummers schrijf dan schrijf ik ze over op de piano of op de gitaar en uh, Vaak heb ik echt geen flauw benul wat ik ermee aan wil. Ja. Uh, dat merk ik nu ook, zeg maar, met, want uh, er staan binnenkort ook shows gepland. En als ik dan met de band ga repeteren, dan heb ik wel liedjes klaar liggen. Maar ik weet echt vaak niet hoe ik ze moet aankleden. En dan vind ik het toch wel heel erg fijn om de hulp van andere mensen daarin te gebruiken. En dan, dan inspireer je elkaar ook weer meer als je dan uiteindelijk een uh, richting hebt gekozen, dan, dan heb je veel ideeën. En dan, ja, ik vind in, in dat proces vind ik het heel fijn om met andere mensen samen te werken. Ja. Uh, is dat, uh, ja, helpt het je dan ook uh, verder als je bijvoorbeeld uh, samenwerkt en uh, dat er iemand uh, tegen je zegt... nou, uh, ik zou het zo doen en dat je dan denkt, oh, zit wel wat in? Zoiets? Ja, ja zeker. Ja. Ik heb z zelf ik, ik heb gewoon een bepaald smaakje... Ja. In, in het uh, aankleden van sound. En uh, soms kan het ook een beetje eentonig worden. Dus dan vind ik de ideeën van een ander. die kunnen echt super veel bijbrengen. in de uiteindelijke. Uh, um, ja, in het eindresultaat. Ja. Dus um, ja, ik waardeer dat super erg. En als ik, het, als ik het niet vet vind, dan vind ik het niet vet, weet je wel. Maar ik, ik zal altijd iedereen een soort van kans geven van. oké, okay, ja. Je input is gewoon. Uh, dat, dat, dat waardeer ik gewoon heel erg. Ja. ja. Uh, is dat ook uh, het geval met deze nieuwe single, Backseat Show? Ja, want zoals ik ook uh, had verteld net, zeg maar, als eerst, uh, in eerste instantie wilde mijn producer dus uh, meer de R&B kant op gaan. Mm -hmm. uh, wat ik echt super vet vind, maar ja. ik weet niet, het, het klikte gewoon niet helemaal ja. met het nummer. Ja. Dus... dus toen zijn we ook weer gewoon helemaal opnieuw begonnen. En toen gingen we samen zitten van, oké, okay, nou wat willen we gaan doen? Uh, dit zijn ideetjes. En dan, ga je, en dan merkte ik ook zeg maar, door de weken heen dat ik steeds meer nieuwe ideetjes ervoor kreeg. En ja. dat er steeds meer nieuwe dingetjes bij kwamen. En dat het een soort van jasje kreeg. En ja, dus zo is dat eigenlijk gegaan. Ja, het klinkt als een schrijver die op een gegeven moment zijn boek klaar is. Hè? 300 bladzijden is het geworden. Dat die schrijver dan het boek nog eens een keer leest en zegt... Nou, dit is ruk. Ik uh, ga het nog eens een keer even opnieuw opschrijven. Uh, en dan wordt het ineens een boek van 700 bladzijden. Zoiets. Ja, precies. <laughs> ja, nou ja, dat, uh, ja ik, ik heb dat één een, een keer uh, meegemaakt uh, in een verhaaltje. Dus da daarom uh, plaats ik ook die metafoor. Um, goed, uh, de EP, uh, ligt die op koers? Uh, uh, is het zo dat je nog, uh, nog echt het idee hebt van... nou, ik uh, ga het redden met, uh, met het halen van de releasedatum die je hoofd hebt zitten? Uh, ja, ja, in principe wel. Het uh, laatste nummer hebben we zo goed als af. Nog een paar finishing touches en dan uh, is de hele EP klaar. <laughs> dus ja. Uh, yeah. Zullen we dan maar eerst uh, nu even die, die nieuwe single uh, laten horen? Ja, is goed. <laughs> Hier is Backseat Show van Nevin. show En uh, inmiddels gaan we naar een andere show. Want uh, ja, dat is leuk. Uh, Zo'n woord uh, grap en brug. Uh, richting uh, degene die daar aan de andere kant uh, staan. En nog altijd zijn ze er. Rens en Crazy. Yes. Uh, want uh, er komt uh, nieuw materiaal van ze uit. Lollabay. Vanavond. Vannacht eigenlijk om 12 uur. Dus uh, helemaal goed. Maar uh, jullie gaan nog een uh, aantal nummers laten horen. En ik... Uh, Begin bij het begin van dit blokje van twee. Of ja, het blokje van twee. Wat is het geweest? Of wat het is geweest? Wat het is geweest. Ja, ja. zie je. Wat het is geweest. Goed. Goed. Goed. Goed ge Luister ook naar... Goed, goed. goed. goed. goed. Dat is wat je bent. Dat is wat je voor mij altijd bent geweest. Maar de timing was steeds net niet. Woord rond het dorp pas you got it going on. En nu zie ik je staan. Oh, so strong. Baby, je bent smooth. En je hebt een paar stappen, een paar moves. Het is sowieso genoeg. Mm, one, two. Het is goed. Ik denk dat je niet opvalt als je interesse toont, vragen stelt en belooft dat het volgende rondje op jou is. Zelf leg je niks bloot, ik onthoud je vertrouwen. Jij bent leuker dan je smoesjes zijn. En de wereld ziet je stralen zo fel, soms doet het pijn. Voel je me? Maak je niet druk, we zijn precies wie we moeten zijn. Geertjes geleden sinds je mij hebt gecheckt met de vraag waar ik ben om weer eens bij te kletsen. En om eerlijk te zijn weet ik ook niet waar jij de laatste tijd mee bezig bent. Ik was afwezig even, maar je kent me en ik ken jou. Nou je kan doen alsof bij hen, maar ik ken jou. Dus ik geef me fout toe, al kan ik niks fout doen. Twee seconden met jou, het voelt meteen als toen. Goed. vanavond. De eerste single. Lola. Lola. B. En op 10 december komt de EP uit, genaamd Veranda. Hey. Hoe, heet, hoe, hoe heet de EP? Veranda. Sorry, sorry. Hoe heet de EP? Veranda. 10 december. Come on. Ja, ja Ja, ja, ja, ja. Lekker dansen. Wat het is geweest, was dit. En nu... Want ze hebben het al een beetje aangekondigd uh, dat die EIP natuurlijk uh, onderweg is. Uh, goed begin. En dat is vaak het halve werk. Dus hier zijn ze allemaal: Rance en Crazy. Mike staat daar de weg. Ben je ready? Ik ben ready. Ik ga jou niet vragen. Hmm. Cheers, op een nieuw begin. Meer stories, meer verdiepingen. Zet er nog een vide in, wat ik moet kunnen zien waar het eerst mis ging. Pinky in de lucht, nou mag ik even. Ik hoop dat ze me missen. Ik ben hoe dan ook vertrokken. Heb alleen een paar gedichtjes uit de tijden dat we zochten om te liften bij de keeper. Halve zijn en pantoffels. dat is way back, 5 buiten voor mijn borrel. En stiekem ben ik net iets te goed opgedroogd Ik zie hoe al mijn blessings nu zijn opgehoopt. Ik kan niet meer stressen of het overkomt Ze vertellen me van sessies bij de psycholoog Eerst de sessie van een jongen waar het tegen zit Vang jezelf in één trek, Rens baby ik Kan niet vluchten van mezelf, het is nog steeds een trip Dat wat ik heb geschreven nu het deel van iemands leven is Dus als je dit hoort en je voelt je kut De tijd sluit pijn, kijk nu pas goed terug Op wat ik heb bereikt toen ik zei het moet staan ik kreeg een tien dat ik verdien, dus ik voel geen groeps terug Het dit jaar meer opgenomen dan hij binnenkwam. Minder prikkels, meer ontwikkeld, minder zingen langs. Minder pit en meer pip, want ik wist al lang. Elke dag is Champions League en I got it going on. Sneeuwbouw effect ik get de stad in mijn hand. Nou waarom zou ik zijn als het makkelijk kan? te veel door de vingers met de gat in mijn hand. Maar ik doe mijn best en zet een beetje aan de kant, de kant nu. nu. Aan de kant nu. nu. Zo van ik moet er langs nu. nu. Ze mijn weg. Mm? Op een neusje van de zaak nu. Yeah. Complimenten van de chef. Dit is puur hey. en oprecht. Dit hey. is left hey. En ik zeg: hey. Cheers. Yes. Op een goed begin. Gek, ik hou de moeder in, want echt we gaan de boeken in op LJ, de boekingen, Lola bij ontmoetingen, zelf meedoen we, net nemen we, geen genoegen met een beetje. Laat, laat ons gaan, laat ons vliegen, laat ons zweten, laat ons intens genieten van het leven, laat ons nekken, oprekken en bewegen, ik mee. 3 12 Noord-Holland, wij zijn ongelooflijk dankbaar dat hier vanavond, samen met jullie, mogen zijn. En voor alle luisteraars thuis, vannacht om hoe Het is 12 feest. Waar komt er dan uit? Bro. Lola B. Rens. Hey L. En Crazy. Ik denk, ik, ik, ik denk dat het is gelukt man. is <laughs> gelukt wow. Hey, hey, hey L. Ik, ik, ik, ik, denk, ik denk dat het is gelukt, man. 10 december. 10 december. Veranda EP. Veranda, de EP. Kom on. Jee! Thank you. Oké, okay, oké. Okay, dat waren ze. Rens en Crazy. We gaan straks nog even de afsluitende babbel doen. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek. En dat is stevig kost, vrienden. Want dit is Kite Arcane en Strong Woman.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 komt hij uit... Uh, Hoofs met Clash. Klaas, Klaas, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is... Uh, de uh, clash is uh, wat anders, uh, toch? De Clash? Ja, ah, dat ja, is uh, Rock the Caspine, uh, noem ze maar op. Uh, London Calling uh, is een Engelse band, maar die bestaat al lang niet meer. Dus ook uh, een van de, die bandleden... die is al lang een tijd al niet meer onder. Dus Joe Stormer heet hij, geloof ik. Ha, heeft, heeft iemand van de Clash niet wat gedaan... met The Good Bad and The Queen? Van Damon Albarns. Het zou, of het zou maar kunnen. Want, uh, maar je zit daar uh, iemand van de Clash in. Ja. Of nou, dat zelfs. is dan een je van bent. de levende Clash-leden. Want die Joost die leeft niet meer volgens mij. Dus. Uh, maar, uh, maar ja, goed. Uh, <laughs> ik hou het niet helemaal bij. Uh, want uh, ze vliegen, er ja, zit altijd ergens uh, in een landen. Uh, Luister ik altijd op een zaterdagmiddag ook naar een radioprogramma. En dan noemen ze een lijstje met dooien op. En dan sluiten ze het oh. programma mee, altijd mee af. Goed, ze zijn weer aan, de, aan deze kant van de, van de, van de tafel gekomen. Rens en Crazy. Hoe vonden jullie het, jongens? Gezellig, ja. Ja, leuk. Ja, hey, we hebben net natuurlijk even, even kort. Of er gebabbeld. Het voelt gewoon heel fijn om rondom zo'n release. En rondom de tijd waarin we inzitten. Om, uh, om ergens samen te komen. En samen uh, de muziek te mogen spelen. En samen ja, te, te mogen beleven. Voor de allereerste keer ook. Voor de allereerste keer ook. Oh, yeah. Yeah. Yeah. Ja. ja. ja. ja, ja. Hebben jullie heb nog niet eerder een radio gehad dan, of gehad? Uh? Nee, maar met deze muziek... Deze muziek. Niet? No. Met deze muziek is het vandaag de allereerste dag. Het is überhaupt de allereerste dag dat we de muziek live spelen. Ja, ik heb het vanochtend heb ik die sporen zelfs geëxporteerd ge voor die instrumenten om op mee op te treden. Wow! Ja, yeah, het is, is fresh. <laughs> Ja, Fresh out of the ja, box. Uh, ben je een beetje gemotiveerd om het dan heel goed af te maken? Ja, ja? ja zeker wel. Ja? Zeker wel. Ja, dubbele motivatie. Denk ik. Du ja, ja. We, zijn, we zijn allebei veel aan het optreden. En ja. in, in verschillende formaties. Ja. Maar het was fijn ook om als bekroning van de afgelopen maanden van de muziek samen te maken... Hier vandaag ook met jullie te, te zijn. Ja. En, uh, en de muziek samen te mogen, mogen performen. Ja, dit is uh, dan een EP die eraan uh, zit te komen. Uh, begint het dan ook al zoiets van smaakt het na meer? En uh, dat jullie dan meer nummers uh, willen gaan maken dan? Ik, uh, ik denk dat we wel weer een uh, klein beetje gaan flirten op de mm -hmm. app. <laughs> Hij weet het niet, maar ik ben al begonnen met een paar beats hoor. Uh, oh, okay. Uh, maar goed, we zullen het er maar niet over hebben. Hè, over wat er, wat er nog uh, op, op ons af uh, staat te komen. Dan kunnen je maar beter gewoon uh, ja. uh, terugtrekken en uh, nummers blijven gaan maken, denk ik. Zeker. Kan dat, uh, kan dat ook. Hè, want je hebt natuurlijk ook het maken van clips. Zijn jullie daar eigenlijk ook nog wel uh, redelijk bedreven in? In het uh, maken van clips. Zeker. Ik heb vandaag nog uh, lopen klussen en lopen verven. We zijn bezig met het bouwen van een filmset voor de videoclip die we volgende week gaan schieten. Dus mm -hmm. mm -hmm. we zijn daar uh, zeker in betrokken en in bezig. Ja. fijne met clips natuurlijk is wel dat je. Uh, dat je uh, met alle politiek correct houdt. Je kan afstand houden. Je kan checken wat <laughs> met de remmen, ja, zijn, ja, ja, ja. dat is. Lekker. Maar we zijn er druk mee bezig. Ja? <laughs> maar even goed, uh, is het dan ook zo van. van uh, die, die muziek ontleent zich natuurlijk ook voor, de, voor het maken van clips. Van jullie. Ja. Denk ik. Zo. Dus. ja. Ja. We gaan voor de, voor de laatste track zijn bezig met de clipschieten. Een goed begin, die we ook net als laatste hebben gehoord. Yes. En we hebben daarvoor. Het is daarvoor, dansbaar natuurlijk. Ja, het is dansbaar, het is beweegbaar. Uh, we hebben daarvoor heel veel oud beeldmateriaal uh, verzameld. Ja. Uh, El, El heeft al een paar levens geleefd. <laughs> Binnen Hip-Hop. Ik heb al uh, mijn leventjes geprobeerd te leven. En, uh, en we gaan daar uh, met die oude beelden in combinatie met, met nieuwe beelden. En uh, in diezelfde soort settings. Gaan we hopelijk iets heel moois maken? Ja. Heel nostal nostalgisch. Ja. ja. Hangen jullie ook, uh, want uh, het is wel leuk, hangen jullie ook aan een bepaalde vorm van nostalgie? Hangen we daaraan? Ja. Mm. Ja, ik weet het niet, maar. Uh... Jij? Ik denk. Uh, ik denk in een soort, soort kernwaarde en motivatie wel. de ja? hip-hop is natuurlijk ah, heel groot geworden. Ja, ja maar nou, goed, daardoor... het, kan, het kan bijvoorbeeld hè, bepaalde waarden uit het verleden uh, kan je gebruiken ook nu. Hè? Dus, ja. ja. En wat voor waarden zijn dat dan? voor ja? je? Goeie vraag. Ja, het stukje, het stukje eh, liefde voor de muziek. Het stukje met elkaar willen delen. En elkaar verder mm -hmm. eh, willen brengen. Het uitdagende stukje. Het competitieve. Ja, zeker. Eh, het, het, het, het stukje op, op kwaliteit van beats. Op kwaliteit van bars. Mm -hmm. eh, het is een hele grote combinatie. Van de, ik denk dat het voor ons heel erg gevoelswaardig is. En dat het wel fijn is om daar naartoe terug te grijpen. Tijd. Ja. ja. Ja, dat ja, ben ik met je eens hoor. Ja, dat is, er, dat is En zijn er voorbeelden die jullie hebben daarin? Het kunnen muzikanten zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld een, een schrijver. Ja, filosoof. Een herinnering. Mm, dat soort dingen. Familielid. Nou, ja, ik weet niet of dit een voorbeeld is, maar ik, uh, ik zag uh, van de week... Op Puna. Mm -hmm. Volgens mij ben ik de enigste bezoeker nog op Puna. Ik maar was... ik ben daar ja. Wat ja, is dat eigenlijk? Even voor de mensen die dat uh, niet weten. Puna Wat is, is een platform En dat was uh, oh. zeker tien jaar geleden uh, de plek om naartoe te gaan als je een nieuwe release wou zien. Ja. En nu nog steeds houden ze het up-to-date. En uh, volgens mij uh, is het niet meer zo populair als vroeger. Maar ik ben er nog elke dag. Ja, en ik zag op Puna. Even ja. om het verhaal rond te maken. Zag ik een snippet dus een kleine 15 seconden van het track en het klonk met penijn en met spitsvondigheid van Jiggy J. Ja, die uh, was nou, ja. Daar heb ik heel veel zin in. Ik denk ja. dat dat, uh, als dat ik een voorbeeld mag dag. geven, dan is oh, dat wel een stukje nostalgie. Uh, nostalgie. hoor. Oh, <laughs> ja. nostalgie hoor. Jiggy nu zijn jullie een beetje de positivo's, hè, onder, mm -hmm. uh, onder de hiphoppers. Yeah. Uh, maar ik kan me voorstellen dat er natuurlijk ook uh, een paar mensen uh, in die hiphop zien uh, die heel erg kritisch zijn, juist in deze periode. Ja, ik zie ja. heel veel verschillende geluiden voorbij komen. En Ik denk mm -hmm. ook dat dat Heel tof is, dat, dat hip-hop altijd een kunstvorm is geweest. Juist, waarin je, Ja, waarin je diverse meningen hebt. En, en dat zo, zo eerlijk uh, probeert te projecteren als dat het voor jou voelt. Ja. Dus ik vind het heel tof dat er zo verschillende geluiden zijn. Ja, ja okay. uh, uh, geeft het, dat geeft ook aan uh, hoe divers de hiphop wereld zelf uh, ook aan elkaar steekt. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Je gewoon, ja. Je moet gewoon zo dichtbij mogelijk bij jezelf blijven. Dat In is de dit, kern. Ja, dat is de kern eigenlijk. En ja. dat is ook wat wij hebben gedaan. Wijze woorden, mannen, om mee af te sluiten. Dus, uh, nou, als, als we dan toch nog super hip-hop ja. uh, mogen houden... Ja. dan wil ik nog één ding doen. Paar shout, -out. Pa -shout -out, hè. Paar shout hè. <laughs> Paar okay, ja, ja, ja. ja, ja, ja. okay. uh, shout Oké, shoutout Shout-out naar Jair, Oma Ankom, René, David, Goos, uh, Daan. Let's go, ja. shout -out naar Soul Trash zou dat naar mijn moeder en mijn vader? Ja, is alleen <laughs> <of the Spanish, laughs> uh, naar mijn neefjes Liam en Eden. Zou dat naar iedereen die heeft meegelopen aan het project? Ja, sowieso. Uh, alle featurings. Yeah. Iedereen die focus heeft. Zou dat naar Latoya? Zou mm. uh, dat naar? Maar zeg je niet SO tegenwoordig? So. We zijn van de oude stempel. Oh. We, zijn nog... oh. We doen het helemaal nostalgisch. shout yeah. <laughs> uh, ik, ik ga me starten. Uh, <laughs> een van de laatste <laughs> okay. nummers van uh, deze 3 voor 12 noord Hollands Bloedgolf. Hier is Westtown en de Call. De en hij doet het nog steeds goed in de indie chart. Deze van Westone. Die komt trouwens met een album. Dat uh, is wel de bedoeling. Goed, even kort de concerten die nog te zien zijn. Nou, wij hebben dus sinds kort een concertagenda... op uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, dankzij Festival info En er staat een hele hoop op. Mm -hmm. Van echt alles wat in Noord-Holland plaatsvindt. Waarvan we weten dat uh, het plaatsvindt, laat maar zeggen. Mm -hmm. Stel je zit je er niet, dus uh, druk even op submit of zo. Submit. submit. Dan kan je er dus iets uh, tussen zetten wat, uh, wat ja. belangrijk is. Uh, want misschien gaan gewoon uh, ja, geplasseerde evenementen gewoon wel door. En, en bovendien, uh, dat kan altijd nog prima in de middaguren. Als uh, ze het niet uh, in Den Haag helemaal op hun heupen gaan krijgen. Dankjewel. Jij ook bedankt. Helemaal goed. Uh, dan sluiten we nog af met uh, iets uit Amsterdam. En ze waren bij de popronde in Haarlem. En ik uh, heb toen uh, gezien dat ze zowat uh, het patronaat uh, uh, aan het verbouwen waren. Also, uh, iets met uh, moshpit. Daar had jij iets mee geloof ik. Met die moshpits. Moshpits. Nou, dat was Eline volgens mij. Maar ik had een moshpit ja, bij een Splasher. Ja, maar ik had hem bij oh, Pom. Ja, ik had hem bij Pom. <laughs> Bij nee, Pop? Ja, Piglet, okay. ja, Daar sluiten we mee ja. af. Uh, over vier... Nee, oh ja, over vier weken zijn we er weer. Dag hoor!